Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In de Nijmeegse scooterzaak zijn twee verdachten veroordeeld tot drie jaar en negen maanden en vier jaar cel. De twee reden zes jaar geleden een voetganger dood toen ze op de vlucht waren voor de politie. Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel geëist. De zaak sleept al jaren. De verdachten wilden niet zeggen wie de scooter bestuurde op het moment van het ongeluk. En ze beschuldigden elkaar. De twee zijn al eens veroordeeld en weer vrijgesproken. Daarna besloot de Hoge Raad dat het gerechtshof in Den Bosch de zaak opnieuw moest behandelen. Hulpverleners hebben fouten gemaakt rond het overlijden van het zevenjarige jongetje Papillon uit Heerlen. Er was te weinig aandacht voor de veiligheid van het kind, zegt het samenwerkend toezicht jeugd. Papillon werd vorig jaar maart door zijn moeder gedood. De vrouw had psychische problemen. Volgens de onderzoekers van het samenwerkend toezicht waren hulpverleners te veel op de moeder gericht, maar die werkten niet goed mee. Een jihadverdachte moet alsnog een jaar de cel in omdat hij aan het leren was hoe hij bommen moest maken. Via Facebook vroeg hij om video's over het maken van explosieven. De rechtbank had hem vorig jaar vrijgesproken omdat het allemaal grootspraak zou zijn geweest. Maar het gerechtshof in Den Haag ziet dat anders en acht de man van 28 schuldig aan terroristische training...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 Het weer nog, het regent of motregent op de meeste plekken. Af en toe is het even droog, het wordt maximaal 17 graden. Pas vanavond trekt de regen weg, morgen is het wisselend bewolkt met enkele bijen. En af en toe zon. En het wordt dan een paar graden warmer. Dit was het... ZFM, is Dennis mooi van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum staat voor het knoop bij Utrecht 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.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 like the sun. De zomer van ZFM. ZFM Zie FM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. FM.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 Ses enfants bizarres Crachés dehors comme par hasard Cachant l'effort dans le grifoir Et une creepy song en étendard Qui fait hey, Je fais tout mon bigode Au mercuro chrome